Eerst een klomp met het NOS-journaal. Macedonië bouwt een hek bij de grens met Griekenland. Militairen slaan palen in de grond en rollen gaas uit... op de plek waar veel vluchtelingen het land in komen. De afscheiding lijkt op het hek dat Hongarije heeft neergezet... om vluchtelingen tegen te houden. Macedonië laat alleen nog Syriërs, Irakezen en Afghanen door. Mensen uit andere landen, als Pakistan en Iran, worden tegengehouden... omdat het volgens Macedonië economische vluchtelingen zijn. Het wrak dat is gevonden op het IJsselmeer is van het jacht dat daar gisteren is gezonken. De twee opvarenden zijn nog niet gevonden, gevreesd wordt dat ze zijn verdronken. De politie en de kustwacht zijn nog steeds bezig met een grote zoekactie. Daarbij worden duikers en een sonarsysteem ingezet. Eerder werd gedacht dat het jacht gehuurd was, maar volgens betrokkenen is het van een ouder echtpaar dat het in de zomer laat verhuren. Bij een aanval op een VN-basis in het noorden van Mali zijn drie doden gevallen. Het zijn twee VN-militairen en een burger. Ook raakten vier mensen zwaar gewond. Gewapende mannen vielen de basis in de stad Kiro aan en vuurden granaten af. De aanslag is nog door niemand opgeëist. Japan gaat vanaf volgend jaar weer op walvissen jagen in de wateren rond Antarctica. Het internationaal gerechtshof bepaalde vorig jaar dat de walvisvaart rond Antarctica tegen de regels is en moet stoppen. Maar Japan kwam daarna met een plan waarin de walvisjacht in het Zuidpoolgebied met twee derde werd teruggebracht tot ruim 300 walvissen. De KNVB wil samenwerken met Jeugdstrafbureau HALT om agressieve amateurvoetballers te leren zich te beheersen. Er loopt al een proef en mogelijk wordt de aanpak landelijk ingevoerd. Jonge spelers die over de schreef gaan krijgen minder straf als ze een agressietraining volgen. Het weer. Geregeld zon met af en toe een bui. Het is 6 tot 9 graden en het waait flink. Morgen kan aan het eind van de middag een zuidwester storm ontstaan met zware windstoten. Tot maximaal 120 km per uur. Verder is het zacht bij een graad of 11. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9, die men richting Amstelveen staat, fieden bij Bijlmermeer, 2 kilometer na een ongeluk. En op de A27, Almere richting Utrecht, bij de Stichtse Brug, 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden omrijden kan via Muidenberg, over de A6 en de A1. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Je lekker lekker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 De zoveel troe de klokken, de grote en de klein. De klein drinkt immer op, de grote soms ook leed. De wein zorgt dat gebijer, wie te vervijer geit, loeien de klokken. Limburg Milaan, Luwende Klokke, de paas, Laad ons ins Heere, wat stedige gebeuren. Luwende klokken van Limburg Milaan. van Limburg Milan bim bom, bim Klokken versterken de band, die schoon klinkende klanken veel ze zo so heer. Ze willen ons begeleiden door ons leven heen.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 Sterker de booing lot ons heuren waar stedige gebeuren? bloeende klokken van Limburg-Millon. Bim bam, bim bang klokken van Limburg-Milan. Verstake de De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 nu is ze weg. Nu is mama mamaten weer weg. Oei! De draag is aan de boegie. De draag de boegie. De draag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 down Tendro, we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 Waar? Wow. Bye.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 En streelt haar onwetende kleine. Moedertje lief, waar blijft het je nou? Dat zal. Het past niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreest dat hij nooit terug zal keren. U zegt toch dat vader nooit kwaad heeft gedaan, dan zal toch.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 Is vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meelijdend aan en vreest dat hij nooit terug.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 Zo koffie zijn het droom